Het is erg druk op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk stond vanochtend om 8 uur in totaal ruim 300 kilometer file op de routes naar het zuiden. De ANWB adviseert vakantiegangers die vandaag naar Zuid-Frankrijk gaan om na 1 uur vanmiddag te vertrekken. De Japanse politie heeft de voormalige manager van een failliete Bitcoin-beurs opgepakt. De beurs, Mount Gox, was de grootste handelsplaats voor de virtuele munt. De Franse manager is opgepakt in verband met de verdwijning... van ruim 350 miljoen euro aan bitcoins. Hij zou het computersysteem van de beurs hebben gemanipuleerd. De opgepakte manager zegt dat de bitcoins door hackers zijn gestolen. Agenten hebben vannacht in Rotterdam een gewapende man neergeschoten. Hij ligt in het ziekenhuis. De man bedreigde iemand anders met zijn wapen. Omdat hij zijn vuurwapen niet wilde laten vallen, schoten agenten hem neer. De verdachte is 25 jaar en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats... In Nashville is country zangeres Lynn Anderson overleden. Anderson werd vooral bekend met de hit I Never Promised You A Rose Garden uit 1970. Daarvoor kreeg ze een Grammy Award. Lynn Anderson scoorde in de VS 11 nummer 1 hits en ze verkocht wereldwijd miljoenen platen. Haar familie zegt dat ze is overleden aan de gevolgen van een longontsteking. Lynn Anderson was 67 jaar.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 Just like us, there's a cold and lonely light that shines from you. You wind up like the red you hide behind that mask you use. And did you think this fool could never win? Well, look at me, I'm coming back again. I got a taste of love in a simple way, and if you need to know while well, I'm still standing, you just fade away. Don't you know?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 Uh, Elton John I'm still standing en we gaan straks praten als eerste met een man die ook nog steeds overeind staat <laughs> ondanks, bedankt uh, ondan ondanks alles. enige stormachtige gebeurtenissen ja. welkom bij Goedemorgen Zandvoort uh, op zaterdag uh, 1 augustus Alde de eerste ja. dag ja, van uh, wat ja. er uh, naar uitziet een uh, mooi, mooi weekend, weekend gaat worden qua ja. weer nou, we hebben het wel verdiend zo langzamerhand. Dacht ik ook, ja. Na afgelopen week. Uh, het programma voor vandaag uh, wordt gepresenteerd door uh, Gerry Rutte. En Dan de Gerber, goedemorgen. Ja, goedemorgen. En uh, de regie en techniek uh, is in handen van uh, Willem Bruist. Willem... Uh, een nieuw talent. Uh, enigszins onder curatele van Daniel Effert, maar hij draait uh, vandaag... Uh, zelfstandig, goed. Met een klein toeziend oogje van uh, Daniel Lefferts. Redactie van dit programma was in handen van uh, Yvonne Roosendaal, Gert van Kuik en Gerry Rutte. En de laatste tekende ook voor uh, de eindredactie. Programma voor vandaag. Nou, zoals ik net al zei, uh, we gaan praten met uh, Niek Meijer, burgemeester van Zandvoort. En uh, die wil wel wat vertellen over wat actualiteiten. Dingen die zich zo in onze gemeente hebben voorgedaan de laatste week. Daarna gaan we praten met Roy van Buringen over de kofferbakmarkt. En Roy heeft een nieuwe activiteit die hij graag wil aankondigen. En dan als laatste voor de pauze gaan we praten met Andy Vreeman persman van uh, het circus wat ons uh, gaat bezoeken de komende tijd. Het Nederlands Circus Renaissance. Ik hoop dat hij op tijd komt. Want hij is bezig hij heeft om een parkeerplaats te zoeken. Ja. Is geen, het is vorm. Ja. Um, het tweede uur. Um, komt echt poster van OPZ die uh, terugkijkt terug uh, op de afgelopen maanden. Hè. Dat is ook weer een serie die wij... Uh, ja. Het stof, het stof zijn. is een beetje neergedwongen. Ja, even kijken en, uh, wat er, uh, hoe men erover denkt. Daarna uh, de dressuur Amazone Wendy Moore uit Zandvoort. Die is naar een hogere klasse gepromoveerd. Zeer gepromo zeer, zeer zware klasse. Ja. En wij sluiten af met de plaats Dutertre. Nelleke de Blauw uh, komt ons daar voor alles over vertellen. Het is de zesde keer al dat het du Tetre wordt gehouden in de ja. pasta. Goed. Dat is het programma. Maar we zouden beginnen met uh, meneer Meijer. Goedemorgen en welkom. Goedemorgen, luisteraars ook. Ja, uh, nou er zijn wat zo dingen gebeurd. Eerst eventjes iets wat buiten deze valt: uh, de storm, yeah. de bomen, er ligt nog al wat in Zankvoort. Het is een, uh, trek een zware wissel op groenvoorziening neem ik aan. Ja, het is uh, hard werken, maar het is natuurlijk vooral zonde voor al die uh, prachtige bomen die nu omver nou. zijn gegaan. En de schade die dat bij een aantal mensen, zo te zien is dat vrij beperkt gelukkig gebleven en geen uh, persoonlijke letsel. Want dat is natuurlijk nog vervelender. Ja. Uh, maar als je dat zo ziet, uh, meer dan 50 bomen gewoon omver. En dan heel veel takken eraf. Dus dat vergt nog een aantal weken voordat we dat op orde hebben. Ja, ja. Ja. Het, was, dus het was een, was een ravage ja, zaterdag. Ja, ja, absoluut. Maar het was een rare storm. Ik ja. woon bijna 50 jaar in Nieuw-Noord. En er zijn nu bomen omgegaan. Ja. Ja. Ja, en we hebben echt zware stormen gehad ja. uh, in die 50 jaar. Ja, ik ben zaterdag, uh, ik was zaterdag met vrienden aan het verhuizen. Nou, dan ben je toch aan het werken en dan denk je van, oh het waait wel wat. En dan zie je op een gegeven moment als je aan het rijden bent, al die bomen uh, omver gaan. Maar ik ben zaterdagavond even door het dorp gegaan, ook door Nieuw-Noord. Ja. En daar, het lijkt wel of daar de, de meeste schade is uh, ja. ontstaan. Ja. Ja. Echt ja. grote ja. bomen die uh, ja. al heel lang staan, gewoon als een lusje ontwerpen. ontworteld gewoon helemaal. Ja. Ja. Ja. ja, we zijn niet één. Ja. Als je langs de zeeweg yeah. kijkt, de hout... Ja. Als je daar langs. zit. Zandvoortse Laan ook. Uh... De hout vind ik helemaal intriest. De oude bomen. Ja, ja. Nou ja goed. gewoon zonder. Dat was even een vraagje. Van nee, en, en, dat, en dat toont ook maar weer hoe indrukwekkend gewoon de natuur in alle opzichten in dat opzicht is. En dat je daar absoluut respect voor moet hebben. Ja, nou, dat weten zeker. we als kustbewoners denk ik als geen ander. Ja. Ja, zeker. Hoe het stormt hier nou eenmaal wat vaker. Niet alleen met de wind, maar ook nog anders sinds wel eens. Dus je ervaart dat ook. En dat leert je dat respect ook te blijven behouden. ja. Goed, nou over die storm gesproken. Misschien de storm in een glas water. Een, een beetje verwarrend verhaal over de Chin Chin. En, waar, en wat is er verwarrend Nou ja, een berichtgeving in ieder geval daarover. Het ja. ene moment gesloten, het andere moment Met open. Nou, hand over het hart gehaald, klaarblijkelijk. Het mag nog nee, weer open. Nee hoor, nee hoor. Ik, uh, uh, laat ik op een andere manier proberen uit te leggen. Wat we daar gedaan hebben is een veiligheidsmaatregel getroffen. Uh, wat er in die nacht is gebeurd, was in, uh, zoals wij de rapportages krijgen, en die krijg je grotendeels vanuit de politie, en die bekijken dan wat, de, wat dat doet met de veiligheid op de locatie. Want het is een bijzondere locatie, dat ja. gebied. Ja. Uh, op basis van die uh, rapportages werd ook door de politie gezegd, er zit een escalerend effect in. Dus als wij nu niet ingrijpen, lopen we het risico dat de komende avonden er opnieuw een repeterend karakter gaat komen. En dat betekent dat het gaat escaleren. En wat je dan doet is van een speciale bevoegdheid gebruik maken. Uh, en dat is een orde ordemaatregel, dat je zegt, nou we grijpen nu even in... En vervolgens gaan we kijken wanneer kunnen we in overleg met de betreffende ondernemer... zodat die zijn verantwoordelijkheid kan nemen om passende verantwoordelijke maatregelen te nemen. Heel plat gezegd is er in die nacht door... Eh, althans dat, dat zijn nu eh, de veronderstellingen... door de eigenaar en de eerste leidinggevende van de Chin... escalerende en ernstige eh, zaken voorgedaan. Dat kan gewoon niet. En op het moment dat dat zo is en daar vindt een vechtpartij plaats... loop je het risico dat degenen die bij die vechtpartij zijn betrokken... gewoon hun verhaal de volgende keer komen ja. halen. Dat is het risico qua veiligheid voor anderen vooral. Okay. Dat mensen zichzelf in elkaar laten slaan... dat moeten ze allemaal maar zelf weten. Maar dat je anderen daarin betrekt... en het sfeerbeeld van die straat daardoor negatief maakt... Hè? Ja. want dat is wat ontstaat. Je wilt daar een positief ontspannen sfeerbeeld houden. Ja. En niet een negatief gespannen sfeerbeeld. Ja. Daarom grijp je in... En als je de volgende dag om de tafel gaat zitten en je ziet dat die ondernemer ingrijpende maatregelen neemt. En je kunt dan beredeneren dat dan het veiligheidsrisico aanzienlijk beperkter wordt. Dan heeft het geen zin om zo'n orde maatregel nog langer te handhaven. Nee. Wij zitten hier niet om ondernemers te pesten. Maar wij zitten hier wel om op een objectieve manier die veiligheid te waarborgen. Dat is wat je doet. En, en dat betekent dus dat je de volgende dag inderdaad zo'n besluit neemt... na afweging van alle belangen opnieuw en de toets... dat je hem uh, intrekt. En dan, en dat hebben we natuurlijk wel gedaan op de achtergrond... vinger aan de pols houden, klopt het inderdaad. Loopt de veiligheid niet gevaar? Blijft het binnen de juiste proporties? En dan kun je hem laten doorlopen. En u bedoelt veiligheid van het uitgaand publiek? En de bewoners. En de bewoners. Het is natuurlijk die hele groep uh, die daar is... Dat is het algemeen belang wat je moet steeds moet bewaken in relatie tot het individueel belang. Natuurlijk realiseren wij ons als geen ander dat dit voor de Chin in het hoogseizoen ja, financieel een klap is. Helder. Ja. Dus dat zijn geen leuke maatregelen. Maar komt dit nu voor in het seizoen? Of is dat het hele jaar door? specifiek nu omdat het drukker is in Zandvoort met um, meer gasten? Nee, dit is echt een incident op het zich. Het is een incident op zich. Uh, wat ook uh, niet al als norm of maatgevend moet worden Ik beschouwd. Ik begrijp een beetje uit uw woorden, je bijna gaan zeggen dat het wat meer in de persoonlijke sfeer lag. Uh, dat zou kunnen. We zijn nog bezig met het onderzoek, want zo'n ordemaatregel staat op zich. En we hebben ook een, uh, een sanctiebeleid op basis waarvan ja. nog een besluit genomen ja. moet worden. En dat onderzoek vindt nog steeds plaats. Oh, okay. ja. Goed. Het was niet zomaar een geluidsoverlast incidentje. Nee, natuurlijk niet. Nee, want het ging wat echt dat betreft om een heeft een heel een andere probleem. Tegenover de vorige eigenaar, een geweldig goede reputatie in de buurt. Ja, dat klopt. Dat, uh, dat, dat klopt. Ik, ik ken de, mijn ouders ja. hebben daar gewoond en vrienden van ons wonen op 50 meter ja. afstand daarvan. En die zijn, nee, sinds dat de nieuwe eigenaar daar een paar jaar in zit, is het ja. geweldig, is het goed. Ja. Dus. dus dat bevestig ik ook. Okay. Dus dit is echt van een andere orde en een andere omvang. Okay, en, en je probeert um, in zo'n um, eerste maatregel ook niet gelijk alle details op straat te leggen. Hoeft niet. Nee, dat niet. Uh, want je wilt er wat prudent mee omgaan. Uh, dus je, je hoopt ook dat de omgeving daar met een zekere terughoudendheid op blijft reageren. Want uh, we kunnen natuurlijk alle details op straat leggen, maar er wordt niemand gelukkig van. Nee. Dat is een klein beetje glurig. Nou, het hoort wel bij een openbaar komt... instituut. Ja, maar dat is dat de is... andere kant hè. Wij hoeven niet te weten, als daar persoonlijke dingen meespelen, uh, dan hoeven wij dat niet te weten. Vind ik. Uh, nee, in die zin is idee. dat denk ik niet nodig. Dat kun je in algemene termen beschrijven. Maar zodra er veel onbegrip gaat komen, is vaak de ja, enige ja. Je oplossing. Je zijn, dan leg je en alle details neer. Maar nogmaals, dat ook, gaat komen. Ja, daarom ja. vragen we ook om daar eens over ja. te praten. Dat, uh, ja. Ik dat vond goed. de berichtgeving uh, tot nu toe enigszins vaag. En het is uh, ja. duidelijk, uh, fijn dat u dat helder heeft gemaakt. Ja, en dan is er nog overlast uh, van verwarde mensen. Ja. Uh, dat is ook landelijk schijnt. Uh, verwarde mensen uh, hebben, uh, veroorzaken overlast. En dat zijn dan mensen die uh, een alcoholprobleem hebben. Of die uh, zelfs dementie, mensen met dementie. Of uh, De verward, gewoon verwart. Drugs. Ja, drugs. Dat schijnt toch meer plaats te vinden, schijnt. Hè. De politie heeft daar toch veel, veel zijn handen aan vol... Uh, ja. Blijkt. Wat wij ja. zien uit allerlei rapportages, maar uh, je ziet het ook wel een beetje aan het straatbeeld. Uh, er zijn een aantal tendensen in Nederland. Een van de dingen is dat wij met z'n allen willen dat mensen langer in hun eigen woonomgeving blijven. Sta ik helemaal achter. Dat is een ontzettend waardevol iets. Dus dat je mee blijft denken hoe kun je mensen zo lang mogelijk verantwoord faciliteren in hun eigen vertrouwde omgeving. Daar gedijen mensen gewoon het beste. Ja. Je moet niet aan ze komen onnodig betuttelen en dat soort dingen. Dat is al lang bewezen. En gelukkig gaan we die kant ook op. Maar vooral omdat de samenleving dat wil. Dat is het meest belangrijke. nou Wat je dan ziet is dat eh, volksziekte nummer 1 lijkt wel te worden dementie. Eh, daar, daar, daar, daar zie je een progressie in. En daar is het natuurlijk altijd lastig en persoonsafhankelijk om te bepalen wat is nog verantwoord en wat niet. Ik, ik ben wel zelf van de categorie dat ik daar vrij ver in ga. Maar dat kan betekenen dat mensen dan gaan lopen dwalen in het dorp. Ja. Maar die doen op zich geen gekke dingen. Nee. Maar het is wel een uh, wat onrustige beeld. Het is een wat ander beeld. Daarnaast zie je dat in de dak- en thuislozen, maar ook in de verslaafde hoek... Uh, met de, de nieuwe aanpak die sinds 1 januari van kracht is... dat er ook veranderingen zijn en dat we aan het zoeken zijn van hoe gaan we dat zetten. Dat lijkt elkaar wat te versterken. En daarvoor is er nu landelijk een projectgroep aan de slag geweest. En die komt, uh, dat is ongeveer een maand geleden... Komen, uh, zijn ze met een eerste soort nieuwe aanpak gekomen. En dat wordt nu langzaam... Uh, ja, ik zeg maar zeggen, uitgerold over de gemeente en de politie om te kijken... kun je dan een zodanig effect bereiken dat je de, de zaken waarvan je zegt... Ja, dat gaat eigenlijk te ver, dat je dat wat anders kunt gaan aanpakken. Want nu moet de politie vaak in de zin van overlast op gaan treden. Maar dat is... Ja, dan ben je eigenlijk net een stap te laat. En dan zie je vaak in situaties, dat zie ik ook in Zandvoort... Dat omwonenden gewoon heel veel accepteren. Daar heb ik echt geweldig veel respect en waardering voor. Maar dan eigenlijk is die emmer overgelopen. En dan komt er nog net een druppel in. Ja. En dan blijft die overlopen. En dan ben je eigenlijk net, net te laat. Ja. Ja. Uh, en, en we zijn nu aan het kijken. Hoe kan je op een andere manier. Net dat stadium nog voor zijn. Zodanig dat je wel mensen. Zo lang mogelijk in hun eigen kracht houdt. En hun eigen verantwoordelijkheid. Dus die balans zijn we aan het zoeken. En dat is ingewikkeld. Want het is mensenwerk. Het vergt anders denken. En ook soms dingen laten maar ontstaan. Maar ook weer terughalen. Ja. En dat is een zoekproces. En ja. dat ja. moeten we met z'n ja. allen doen. En ja. elkaar er ook op aanspreken. Niet zozeer in de verwijtende zin bij volken. Maar wel kijken van hoe kunnen we dat met elkaar doen. Want onze samenleving, in mijn overtuiging, wil dit. Ja. Lastig, hoor. Nee, moeilijk. Ja, dat is, dat is een van de moeilijkste dingen, ja. denk ik ook bij mijzelf. Maar dat, dat maakt hem ook zo uitdagend. Want. Met wie ik ook praat, je hoort altijd wel dat mensen dat herkennen. Dat als ze zichzelf in die situatie, zouden ze ook liever die vrijheid nog ja, willen hebben. Ja. Eh, dat is ook zo. En, ja. en, en niet uh, dat te snel al gelijk in een hokje ja, plaatsen. Ja, ja. En, en dat maakt en dat vind dat ik ook heel ook uitdagend heen, om te ja. doen. Want we moeten echt naar andere oplossingen gaan zoeken. Ja. En, en dat is ja, spannend. Ja, ja. oké. Okay. Goed. En tenslotte hebben we het nog even over de straatmuzikanten... Dus persoonlijk Was het een zegen? Dat je op een zege? terrasje kan zitten zonder verplichte muziek. Ja, heeft u en dan, verplicht betalen, Bijna verplicht betalen. Heeft betaal. u het dan over. Uh, ja, nou, verplicht betalen? Uh, vind nou, ik bijna echt, wel, ja, bijna nee, uh, nee, wel. Ik, ik reageer op wat u zegt hoor. Uh, ja. nou, er wordt soms ook bijna non-verbaal wel wat druk uitgeoefend. En ja. dan, dan ben je over de grens, ja, ja, vind ja, ik. Ja, onmiddellijk. Ja. Ja. Um, ja, weet je. Uh, wat je daaraan ziet is dat uh, we hebben allemaal onze eigen muziek en zangvoorkeur. Ja. En we zijn een paar jaar geleden in Zandvoort begonnen eigenlijk met een aanpak die we bij andere gemeenten zagen... ...is dat je als straatmuzikanten her en der gewoon verplaatst en ergens een half uurtje zit en dan weer een half uurtje daar. En we merken nu, en dat, dat is, heeft wel een link met het vorige onderwerp, dat is eigenlijk het, het dakloze en het, het huisloze project... ...dat er en meer straatmuzikanten zijn en deze mensen, daar kunnen we eigenlijk geen afspraken mee maken. En dat maakt het ingewikkeld zodat uh, als zij daar twee of drie uur zitten, het als overlast wordt ervaren. Want geluid en muziek is allemaal prima. Maar zodra de turf voorkomt, dan krijgt het een negatief oordeel in zich. En dan wordt het als overlast, als hinder ervaren. Ja. En dan ben je eigenlijk al uit de redelijkheidsgrijs. Nou, die uh, fase zien we nu sinds 1,5 anderhalf jaar. En dat betekent ook dat we hebben gezegd, nou, als dat niet werkt, als we niet met elkaar in een redelijke uh, vorm dat kunnen samenwerken, ja, dan, dan moet je maar terugvallen op een verbod. Hoezeer ik daar ook een tegenstander van ben. Dus we hebben besloten om uh, nou, een groot gedeelte van het centrum daarvoor inmiddels een blokkade op te leggen. Dat loopt van de Zeestraat tot met de Haltestraat. Nou ja, zo'n ja, heel ja, het groot... Het belangrijkste en winkelgebied. Winkel, ja, ja. winkel- en horecagebied ja, eigenlijk. Ja. En, en, en daar speelt een beetje in mee... dat de ene straatmuzikant of de ander... die kun je langer naast je horen. Ja. Want u snapt ja, wat, ja, wat ik bedoel. We zijn allemaal muzikaal. Ik heb totaal geen muzikaal talent. Dus als, als ik daar zou gaan zitten spelen... dan weet ik wel dat ik in de categorie... niet om aan te horen zit. Dus gezegd. Dus ik praat alleen voor <laughs> mezelf. Maar, maar, en je hebt ook van... Nou, ze genot om te horen. Ja. Ja. Dat is gedoseerd op de achtergrond. Ja. Dat wordt ook niet als overlast ervaren nee. nee, dat is waar. Ja. Maar in de categorie als ik het zou doen, dan zou ik hinder gaan veroorzaken. En, en, en, en daar is die balans weg. Ja. Dus we, we gaan ja. op zoek naar een nieuwe ja. balans. Ja. ja. ja. Goed. Helaas, want Ik soms voegt het ook toe heeft aan de, de tijd ja, ja, ja. toegemeten ja. gekregen. Oh, nou. De andere keer. <laughs> In ieder geval, maar even de twee actua drie actualiteiten ja. waar we toch graag uw commentaar op willen ja. horen. Met Prima. als uh, verbinding eigenlijk overlast, hè? een ja. beetje Al het ja. onderwerp. Ja. was toch wel een ja, beetje Ja en, en uh, de, uh, overlast is eigenlijk het woord. Als we elkaar te veel in de irritatiezone zitten. Ja, ja. Ja. Want uh, dit dorp kenmerkt zich vooral door levendigheid, ja. door dynamiek, ja, uh, door reuring. Ja. Uh, en dat is vooral wat we ook moeten blijven houden. Als de bassen maar niet te hard staan. Um, niet altijd. Ja, maar we zijn hier geen Dance Valley. Nee, dat klopt. Uh, en gelukkig hebben wij een publiek wat van jong naar oud gaat. Ja, ja. En, en dus zeg ik ook niet altijd. Dat betekent ook dat je in je programmering bijvoorbeeld vanaf een uur of tien s'avonds die basje er wat uit kunt halen. Dat is gewoon slim nadenken. Ja, dat is slim ja, ondernemen. Is ja. Want dan dreunt die inderdaad wat minder door. Ja. Oké. Okay. Dank u voor uw komst op uw vrije zaterdag. Ja. Graag gedaan. Ik ga van de zon genieten. Ja, en ik hoop okay. de luisteraars ook. Okay, Dankjewel. En een plezierig programma. En wij gaan luisteren naar de Beatles, Hij heeft niets met u te maken. Voor om de heel. We zijn even met een klein technisch probleempje bezig, maar u houdt de muziek natuurlijk van ons te goed. Technicus is heel druk bezig om de muziek gestart te krijgen. Okay. Kan ik eerst van draaien? Op <tied> de Ja, ik hoor muziek. En nu wat problemen probleem was. De Beatles wilden niet. Nee. <laughs> maar de uh, Birds wilden wel. Met Mr. Tambourine. Man en de uh, Beatles uh, gaan we straks horen. Ja. En wij hebben nu, uh, Roy van Buringen zit uh, bij ons aan tafel. Ja. Roy, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Uh, de kofferbakmarkt. Ja, die zit er weer aan te die komen. Die zit er weer aan te komen. Hè? Ja, ja, en uh, gaat goed hè? Ja, het gaat heel goed. Ik had eigenlijk uh, een heel groot plein moeten hebben. Want uh, ik had ja. uh, wel drie keer vol kunnen zitten. Oh Ja, ja ik heb, uh, de afgelopen vier dagen heb ik vijftien uh, telefoontjes elke dag gekregen over de markt zo'n plekje konden bemachten. Heel Nederland. Je meent het. Ja, het wordt mooi weer hè. Ja, dat is het hè. De ene keer uh, zit je half uh, vol en dan gaat het laatste dagen lopen. En de andere dag uh, gaat het de hele week door. En uh, die telefoontjes ben ik hartstikke blij mee. Maar je ja. moet heel veel neven kopen. Ja. Maar dus ben je niet dus moet... bang dat er ook handelaren tussen zitten? Of die, mag die, dat? Die, dat mag, alleen in overleg. En dat staat ook duidelijk aangegeven mm. op de website. En er zitten ook heus wel handelaren tussen waar ik het niet van af weet. Maar die verkopen dan wel spullen die bij de kofferbak maken. Uh, echt, ja. Ja, ja, ja, ja. Niet iemand die ja. een ramspartijtje bij een failliete fabriek opkoopt en die dan bij jou uitvindt. Nee, dat is nee, niet nee, echt de nee, bedoeling. Nee. Het is niet de bedoeling. Nou, maar, toevallig had ik vorige maand had ik, uh, een meneer uh, die allemaal badkameronderdelen had. En uh, ja. ik vond dat ook gewoon een keer leuk. Dus ik heb ja, okay. gewoon overleg met die meneer van: wat heeft u? En is het tweedehands? Of is het nieuw? Of ja, wat dan ook. Ja. Nou, Hij had wat nieuwe dingetjes, maar ook tweedehands. Ik zeg, nou. Komt u al een keertje proberen. En wie weet, vinden wij wat? En dan komt u gewoon uh, vaker. Ja. Nou ja, dat was nou een heel leuk dingetje. En zo gaat het in overleg. Ja. Ja. Oh, dat is mooi. Ja. Ja. Ja. Maar uh, de, is, nu, uh, is dit nu de eerste? Of, oh nee, dit is de derde. Nee, de Ik mocht het dit jaar zes doen. Uh, dus uh, ja. dus uh, ja. Je zou eigenlijk de volgende serie een ander groter plein moeten hebben? Eigenlijk ah. wel. Eigenlijk wel. Het zou wel of... kunnen, maar het gas plein ligt wel in mijn hart. En, wel, en ik is... zou niet voor want het gasreservoir afscheid willen nemen. Nee. Ik zit wel op andere. Ik heb wel nog een ander idee om misschien twee wat grotere markten te gaan doen op een andere plek in Zandvoort. Mm -hmm. Alleen dat moet je ook weer opnieuw gaan organiseren en, en gaan uh, presenteren naar de mensen. Mm -hmm. En um, ik heb het natuurlijk een keer bij Centerparks geprobeerd, dat is niet heel erg gelopen zoals het moest. Niet Centraal. En, nee, nee, nee, nee. Dus ja, ik zit ook te denken aan het circuit bijvoorbeeld en wat groter. Ja. Dat zou kunnen. Want ik zou, als ik nu op ga tellen. Hoeveel plekken ik zou verhuurd kunnen hebben, dat zijn er honderd. Roy, ik heb iemand gesproken die had een stalletje op het circuit was het vorige week of zo, was er een rommelmarkt. Ja. twee weken geleden. Ja. er kwam geen mens. Nee, dan staat het. Ja, het is te ver, denk ik. En, en wat, wat, wat heel erg, uh, wat ook een, een uh, probleem, kijk, er gaat mijn telefoon weer. Dit is al de 60 vandaag. Ik uh, maar. Um, <laughs> maar... Um, maar um, dat is inderdaad te ver, want Center Park was ook uh, te ver. En, um, ja, en je kan promoten wat je wil dan, ze komen toch niet. Nee, nee. Dus ik denk dat het Gastelsplein het wordt... Of een andere optie kunnen we bekijken. Maar voor Zandvoort in ieder geval wil ik op het Gastelsplein blijven. En, ja, en, uh, het heeft maar misschien. Het heeft de, de charme. Ja, misschien en is het inderdaad leuk als je het kleinschalig gaat. Ja, en, en en als het te groot ook, wordt. Dan. Ook um, een keer gekeken voor. Nou, is het misschien leuk om naar de kleine kroeg te gaan? Dan heb je lekker de, door, de doorloop uh, van het Raadersplein naar het gastersplein. Ja. Dat is een mogelijkheid. Alleen uh, de kans um, dat het. Uh, je moet natuurlijk ook uh, voor bepaalde plekken betalen. Ga je op de weg staan met je auto's. Ja, ja. Kijk, ik sta nu op een parkeerplaats en dan kan ik nog wat regelen met de gemeente. Als je dat uit gaat breiden, dan komt er een, een extra kostpost. En dan zou je daar even nog sponsors voor moeten krijgen. Nou is het evenement, het bestaat nu drie jaar op zichzelf. Dus zonder sponsors, zonder uh, dingen. Uh, ik heb het drie jaar lang met... Uh, met echt veel plezier georganiseerd ja. en ik wil het ook blijven organiseren, ja. want het is echt een heel leuk uh, idee en ook leuk voor de toeristen. Uh, vorige keer, dat was in uh, juli, um, toen hadden wij de markt en daar was wat minder publiek. Ja. Het was ook DTM. Ja. maar dit keer was het zo dat, alleen, dat ik heel veel, normaal zie je heel veel Zandvoorters ook ertussen lopen en dit keer was dat niet. Toen nee, nee, had je alleen maar toeristen en dat merkte hij ook. Het was wel wat minder, maar iedereen was wel blij met zijn verkoopresultaten. Ja, om het zo maar ja. Te nou, zeggen. ging het ook eigenlijk ja. om. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, en uh, dan is er een nieuwe activiteit. Ja, het die is in ieder geval ook ont... morgen de Kofferbakmarkt, dat is ja. misschien wel ja. handig om ja, te vertel even, ja. vertellen. Ja. Van tien tot vier. Okay. En dan de volgende 13 september en 4 augustus. Daar zijn nog plekken voor. Morgen zitten we echt helemaal propvol. Oké. Okay. Okay. Nu activiteit, ja. Nu mag je vertellen. Ja, daar wil ik mijn, even mijn speakbriefje voor, uh, voor pakken. Zo. Ja, we gaan. Um, ik, ik, ik ben gewoon, wat ik net al zei, fan van het Gasthuisplein. En uh, ik, ik woon nu acht jaar, negen jaar in Zandvoort. En uh, dat, ja, dat plein is gewoon een evenementenplein. En dat moet het ook uh, blijven. Uh, wat wij uh, willen gaan doen, is op 28 augustus... <laughs> 28 augustus... Um, gaan wij een, uh, ja, een toeristenmarkt organiseren. oké okay. En toeristenmarkt... Een beetje Allah's in of in ieder geval in Spanje. Daar heb je, de, heb je van die toeristenmarkten. Nou, op die tour willen wij gaan. Die is normaal altijd bijvoorbeeld elke vrijdag of elke zaterdag aan zo zo'n toeristenmarkt. Wij gaan nu als pilot gaan we het op 28 augustus doen. Wordt het een, een succes, dan gaan, wij, um, gaan we het volgend jaar gewoon uh, in augustus bijvoorbeeld elke week uh, doen. En wat, wat is een toeristenmarkt? Een toeristenmarkt is een verkleinde jaarmarkt, een hele verkleinde jaarmarkt, maar nee dat is een onzin, nee nee, het is een, een markt van 20 kramen en uh, daar komen echt van allerlei uh, verkoopdingen natuurlijk in, maar wat we graag uh, willen gaan doen en wat ons doel wordt dat we willen er ook wat Zandvoorts van maken, dus we willen de Wurf gaan vragen om te helpen, we willen ondernemers uit Zandvoort gaan vragen, want dat is heel belangrijk om samen te ja. werken, uh, willen we gaan vragen om ook een kraam van ons af te nemen. En uh, ja, dat plan uh, is uh, twee weken geleden uh, bedacht. Door omstandigheden heb ik het niet heel erg direct uit kunnen voeren. Dus dat wordt komende weken gewoon heel erg hard ook nog werken... Uh, om uh, deze markt voor elkaar te krijgen. Want het is natuurlijk, we hebben nu nog een maand. En toeristen, ja, die blijven maar meestal twee weken. Dus die promotie begint pas twee, twee weken van tevoren. Dus het is dus nu van de ondernemers, uh, ja... Benaderen. benaderen, laten zien wat we willen gaan doen. Uh, mochten er nu al ondernemers luisteren die denken van nou leuk, ik wil wel zo'n kraampje, dan uh, kunnen zij natuurlijk even een e-mailtje sturen naar ons via wwwonr eventsnl of onze telefoonnummer 06 19 42 70 70. Mochten we niet opnemen, dan krijgt u een voicemail en dan kan u inspreken en dan bel ik zo spoedig mogelijk terug. lijkt net een voicemail maar. In ieder geval al wat extra publiek. Van mensen die al er zijn voor de historische Grand Prix, hè, de uh, volgende de, dag. De 28 e niet. Dat is het weekend daarvoor. De, de historische Grand Prix is toch 29 uh, nee, augustus? Echt? Vergis ja? ik me nou. Ja. Ik oh, nou, de, de agenda. Zaterdag ik heb hier, 29 augustus is de, in dorp. Dan maak ik een datum bekend waar de gemeente denk ik uh, in de war is. want Ik heb hier nee, 21 augustus en, uh, staan dat het niet akkoord was vanwege de opening van de historische Grand Prix. De opening in het museum. Oh, Oké, okay, dat ja, is het in, verschil. In het museum. Oh. Maar uh, de dorpsronde uh, ja. van de historie, ja. is de 29. Oké, okay, nou, dus dan heb, dus je, dan dan heb je... inderdaad er extra mensen ja. in, ja. ja. in ieder geval. Dus, uh, nou, nou dat, dat is helemaal meneer super. Meneer Drommel uh, zijn uh, historische daar wil neerzetten. Oh, ja, als hij ja, af te bouwen is. We kunnen kijken wat er mogelijk is. Want Het zou wel heel erg leuk zijn ook inderdaad het museum te betrekken. Het moet Zandvoortse worden. Ja, en niet, niet alleen maar het doel verkopen, maar ook echt iets toeristisch van maken. Dus ook misschien de VVV, als ze zich aangesproken voelen, uitnodigen en leuk uh, nee, kijken of, of ze daarop kunnen staan. Ja, alles kan in overleg. En zo'n toeristenmarkt, kan dat een klein beetje ook dus wat ze daar verkopen gerelateerd zijn aan het toerisme? Ja, nee zeker. Ik denk even aan badkleding. Bijvoorbeeld. Dat soort dingen. Sieraadjes, zonnebrillen, alles. En ook speciale dingen zoals, wat leuk zou zijn, shampotjes. en dat de mensen sham hebben gemaakt. Of bijvoorbeeld, dat is een Zandvoorts drankje, een Zandvoorts geloof ik. Nou, dat zou daar zeker op die... Honing misschien. Honing, het kan allemaal. Ja. Of echte duinarenpotjes. Oh ja. Is dat grappig? Ja. Ja, ja daar dat zeker. is Dat is echt leuk, ja. Of een palingroker of... Bramen. Of... Uh, nou ja, dat gebeurt er regelmatig. Of, of een, vis, uh, een visbedrijf die uh, haring gaat verkopen. Allemaal leuk. Allemaal mogelijk. Nou, kijk. Nou... Uh, mensen kunnen zich al inschrijven? Ja, ja mensen dus. kunnen zich in ieder geval informatie Heb je net vragen. Genoemd, uh, ja, via onze website. Ja, herhaal de net van eventsnl Oké. Okay. En anders op het telefoonnummer 06-19-42-70-70. <laughs> en uh, ja, alle aanmeldingen of ideeën zijn welkom. Laten we er een heel leuk toeristenmarkt van maken. En laten we dat, uh, als het een succes wordt, zeker volgend jaar uh, meerdere malen terugkomen. Leuk idee. Okay. Ja. Roy? Heel erg bedankt. Ja, jullie ook weer. En jij heel erg veel succes. succes. En mooi weer. Uh, ja, bij Hopen van morgen wordt het uh, wel ja. goed denk ik. Ja. Dus uh, daar zijn we blij mee. Ja. Okay. Goed, inmiddels Dankjie zijn wel. de Beatles bereid om uh, een liedje voor ons te zingen. Full on the Hill. Vol als de Hill. Toch gelukt. Toch gelukt. Uh, bij ons uh, zit... Uh... Andy Vreeman zit uh, voor ons. Uh. Uh, daar komt een circus naar Zandvoort. Circus Renaissance. Een Nederlands circus. Ja, wij gaan uh, komende week voorstellingen geven in Zandvoort. Dat doen we op de parking C van het circuitpark Zandvoort. En uh, ja, we zijn daarvan, uh, de voorstellingen zijn van woensdag tot en met zondag volgende week. En wat is uh, Circus Renaissance? Is dat een nieuw circus of bestaat dat al? Een... Uh, circus Renaissance is in 2011 ontstaan. Ja. En uh, dat is eigenlijk uh, door, ook door de dood van meneer Martens, die eigenaar van, uh, van de moskou Ja, dat moet hier als antwoord heel bekend zijn, want hij overwintert ook vaak op het circuit. En uh, de, de te zielig gegaan uh, Circus Althoff hebben we ja, met een ja, aantal mensen de boel bij elkaar ja. Ja. En uh, ja, zodoende is dus circus renaissance. Dat betekent ook wedergeboorte. Ja. Op die manier ja. is het ontstaan. Ja. Okay. Dat heeft niet over te maken met de renaissance tijd. Jawel, wij proberen ook uh, de voorstellingen een beetje in de, in de sfeer van vroeger te doen. Dus qua kostumering en uh, qua uiterlijk van de tent. Met, en dat soort dingen, daar zijn we nog volop mee aan het werk. Maar we willen eigenlijk het liefst over die hele oude woonwagentjes eromheen hebben. Zodat we echt het circus van vroeger weer terugbrengen. Ja, ja, ja, ja. wagentjes, een beetje. Ja. dat. Ja, in die stijl, in die stijl. Leuk. Oké, okay. en, en dat betekent dat uh, ook de aankleding van de tent binnen, wat fluweel, uh, noem maar op. Ja, ja, ja, ja, ja, puntje plus en uh, ja, net als vroeger eigenlijk. Het uh, oude, een, en oude een circus. circus uh, oude, oude. Een beetje de oude circusfeer van vroeger, die ja. proberen we dan terug te halen. En zijn er dieren in het circus? Ja, we hebben dieren in de circus, uh, niet zoveel, maar we hebben een paardennummer, een ponynummer en een hondennummer. Dat is Alto waarschijnlijk, hè, die dat doet? De paarden worden uiteraard gepresenteerd oh, ja. door Alberto Alto. dat ja. is niet anders, ja. die, uh, doet dat al vanaf zijn dertiende, dus uh, kan niet missen. Hij ja. is natuurlijk opgegroeid in circus ja. Tony Boltini, wat veel oudere mensen absoluut moeten ja. kennen. Ja. Ja. En want zijn, zus, zijn moeder was de jongste zuster van Tony Boltini, dus. Ja. Ja. Ja. ja, het is eigenlijk allemaal één circusfamilie, geloof ik. Hef, nee. Ja, wel heel veel, ja, ja, ja. ja. ja ik nog wel... Er komen veel van, de, v, veel van de huidige mensen die in het circus wat doen, die hebben daar ook inderdaad altijd al, die hebben daar een start gemaakt. ja, ja. ja. Ja. Ja. Maar geen wilde dieren? Hè? dan Mag dat ook niet meer? Uh, dat dat nog mag nog echt? steeds. Uh, officieel ja, is er nog, nog steeds geen verbod voor wilde dieren. dieren. Nee. Alleen wij hebben ze niet genomen omdat wij dan een contract met een dompteur aan moeten gaan. En als uh, de overheid het ieder moment kan gaan verbieden, dan is dat verdraaid lastig. Nou, Want dan, dit, zit dan, dan zit je met je, een contract he? waar je handtekening onder staat. Dus ja. vandaar uh, dat wij dus uh, doen met uh, die maar sowieso... Wij doen het altijd met de dieren die, uh, die, die, die, die netjes, wij houden ons netjes aan de wet. En we zijn een Nederlands circus, we moeten ook gewoon netjes btw afdragen, loonbelasting betalen en dat soort dingen. In tegenstelling tot soms al andere circussen die dat uh, wat makkelijker hebben. Ja. Ja. En reist u heel Nederland door? We heeft... reizen voornamelijk in Nederland, ja. met af en toe een uitstapje naar België of naar Duitsland. Ja. Maar het is wel voornamelijk Nederland. Ja. En het hele jaar door? Of heeft u ook een stop? Nee, nee. Ons seizoen begint meestal, dit jaar zijn we wat later begonnen, maar meestal begint zo maart, april. Zo rond de, maar het maar tikt ook een beetje aan wanneer. Pasen valt, dat is soms heel vroeg, soms heel laat. En dan uh, loopt het door tot het einde van de herfstvakantie. Dus in dit geval uh, is dat tot 1 november. Dus een winterstop. En dan hebben we een Bijbel, winterstop. Ja, ja, en dan, uh, ja, dan zijn we weer actief in diverse wintercircussen. Dus. Ja. Ik, ik wil nog even terugkomen naar wat u wel doet. Ik begrijp, en er is ook een beetje publieke opinie van wilde dieren. Not done, een beetje. Dat, dat het gevoel gaat komen. Dus ja, in ieder geval heel veel weerstand tegen. Ja. ja, dat valt op zich mee. Want ik heb hier zelf in Zandvoort alle posters opgehangen die er, die er overal in alle winkels hangen. En de meeste mensen die vroegen toch welke dieren we hadden. En waren, waren toch wel gek. Die wouden toch wel die, die wat, wat exotische dieren en, en olifanten zien. Dat was niet de bedoeling, bedoeling. Maar wat doet u dan wel? Wat voor soort act uh, Nou, ja, we Nou, we hebben dus uh, ja, ik zeg paarden, pony en een hondennummer. Ja. En voor de rest is het veel akker robotiek, clownerie en echt in diverse variaties. Uh, ja, ik, ik zag een, een fotootje in uh, gezellig familie. Uh, in de Zandvoorse Korant ja. ja. staan. Uh, van drie oh, mensen, acrobaten met zo'n nee. uh, zo wip. Ja, met zo'n springplank en zo dat, dat soort dingen. Dus dat, ja. zijn, dat zijn uh, ja, allemaal artiesten die, uh, die op die manier, uh, die manier werken. Er zit een mars mastnummer in. Er zit ja echt van alles binnen. Er zit een uh, leuke Hollandse dame in die hoog door de, door de tent uh, zweeft. En, uh, ja. We hebben gewoon een compleet leuk programma voor de hele familie. Dat is, D gewoon... ja, dat is mijn dat vraag. Is toch... uh, hoeveel voorstellingen per dag doet u? Wij doen uh, woensdagavond onze première voorstelling om half acht. En daarna donderdag, vrijdag... En zaterdag twee voorstellingen per dag. Namelijk om drie uur smiddags ja. en om half acht s avonds. Ja. En volgende week zondag de negende is de laatste voorstelling. Die smiddags middags begint om twee uur. Ja. En, en de mattiné, de middagvoorstelling, is die anders dan de avondvoorstelling? Nee. Er zit geen verschil die, in. Voor kinderen of, of nee. zo? Nee, weet. nee. Er zitten kinderen echt in. We zitten absoluut. Uh, ik heb veel kindjes gesproken de laatste dagen die zich kostelijk geamuseerd hebben. Leuk. Okay. Ja. Ja, en u vertelde, u wilde een actie ja. doen. Hè? U wilde nu, terwijl u hier bent, uh, kaartjes verloten. Uh, ja, ik uh, geloten, denk dat ik uh, ja, bij de radio hoort natuurlijk ook een beetje kaartjes weggeven. Hè? Ja. Geen radioprogramma, of er wordt wel wat weggegeven ja, tegenwoordig. Ja, ja, ja. Of je nou nationale of een lokale radio <laughs> hebt. Dus ik heb ook besloten om maar tien kaarten weg te geven voor... Uh, Okay. Voor het circus. En die zijn voor de voorstelling van zaterdagavond. De 8e, In ja. augustus om half acht. Ja. En dan, uh, dan geven we tien kaarten weg. En ik denk dat de mensen dan reageren door naar de radio te bellen. Of te e-mailen. Ja, hoe zullen we dat doen? Um... Ja, bellen naar de radio. Kijk even naar de technicus en de, de regie. Dus dan uh, de eerste tien bellers, die maken dan een kans op kaartjes. Uh, dat moet uh, 53, 57, 303. 57, uh, 303, 93. 93. Goed, als u belt naar Zandvoort 023, 57, 30, 393. En u meldt zich aan, dan maakt u kans op een uh, vrijkaart of een gratis toegangbewijs in ieder geval. Ja, leuk. Okay. Ja. Hoe lang duurt de. De, de voorstelling duurt voorstelling. ongeveer anderhalf uur. En uh, daar zit ook een kleine pauze in, dat mensen in ieder geval. Want wij verkopen natuurlijk ook graag een kopje koffie en, uh, ja. Ja, ja, ja. en ja. popcorn en suikerspinnen uiteraard ja. uh, wat er echt ja. bij hoort. U ja. wil de zaak ja. wel kostendekkend hebben, mag ik aan. Ja, hoe ja. is dat tegenwoordig in de ja, circus? Dat, he? In het algemeen. De circus leidt een heel moeizaam bestaan. Ja. En ja. Daar, daar komt nog, bij, werken, hè, daar ook, komt nog ja. bij dat de weersverwachting voor heel zand voor het behoorlijk goed is. Jammer, als, je als je in de parkeer- of de strandbusiness zit. Maar uh, ja, voor het circus is het wat minder. Wij houden toch iets meer van wat donkere dagen ja, met uh, ja, wat ja, dreigende, ja, ja. dreigende regen. Zodat mensen toch uh, ja, een alternatief zoeken voor een strandbezoek. Ja. Want dat is natuurlijk de voornaamste reden waarom ze toch überhaupt ja. naar Zandvoort komen. Ja. En natuurlijk voor de Zandvoorters zelf. Die het dan misschien wat rustiger ja. hebben en tijd hebben om naar het circus te gaan. Ja, als het regent is. Het of de HEMA of het circus. Ja. En niet veel wind. Want dat is ook niet goed denk ik voor de tent. Denk ik, hè? Nou, moet ik zeggen dat wij vorige uh, week zaterdag uh, ja. gewoon ja. voorstelling hebben echt, gegeven harde? in Capella aan de IJssel. En er was helemaal niets aan de hand. Oh, we gewoon een leuke voorstelling kunnen ja, geven. Ja, ja. Dus die tent is wel, uh, die staat echt stevig verankerd. En uh, dat, uh, daar gebeurt bijna niks mee hoor. Ja, en, wordt daarop gelet, ja. trouwens? Ver. Ja, natuurlijk, wij zijn constant uh, bezig om de materialen te inspecteren. En als het dan echt hard waait, dan worden het strak getrokken, dat soort dingen. Ja. In geval van hele harde wind kan je er nog wagens omheen zetten en dat soort dingen. Er zijn allemaal mogelijkheden om uh, problemen te voorkomen. Maar uh, ja, met deze tent, uh, ik zei, verleden week was er niks aan de hand daar. Dus ik verwacht er nee. ook niet zoveel problemen nee. mee. Nee, ze zijn erop gebouwd, hè? Die ja, ja, zeker. Oké. Okay. Ja. U bestaat nu vier jaar? Nu? Ja, vanaf elf. 2011 zijn ja. we met dit circus renaissance gaan reizen. En gaat het, gaat het goed met, met, met het circus in nee, Nederland? Nee, circus in het algemeen hebben het op dit moment heel erg moeilijk in Nederland. En nou gelukkig is de, kwam, kwam de laatst nog iemand met het, van het kabinet met het idee om nog maar de BTW van 6 naar 21% te mm, gooien. Ja. Dat is gelukkig weer even afgeketst. Maar als dat gebeurt dan is dat inderdaad een van de doodsteken voor het circus. Want uh, je moet voorstellen als wij een kaartje verkopen voor 15 euro... En, die, en de meeste mensen die een beetje slim zijn... die komen wel aan een korting van 5 euro. Dan houden we er een tientje over. Als wij dan nog eens een keer 21% van dat tientje naar de ja. staat moeten ja. afleveren... als een soort mobiel belastingkantoor gaan functioneren... ja, dan is het natuurlijk al gauw wat minder. En de prijzen nog meer gaan verhogen... dat wil ik de inwoners van Zandvoort en de toeristen ook niet aandoen. Dan wordt het onbetaalbaar, nee. hè? He? Uh, ja. ja. ja. Als u nu zo aankomt als circus in Zandvoort, uh, u zegt dat we zijn op uh, paddock C of parkeerterrein C, uh, circuit. Uh, wordt daar ook gezorgd voor faciliteiten voor uzelf? Voor de artiesten. Nou, we hebben natuurlijk allemaal ons caravans mee en dat soort ja. dingen. En uh, we, hebben, ja, we hebben een wateraansluiting van dat gebouwtje wat daarvoor op staat. Ja. Uh, dus dat, uh, dat is geregeld. En uh, ja, voor de stroom uh, hopen wij ook nog wat, eventjes wat te krijgen. Maar dat moeten we nog even overleggen. En anders hebben we onze generator die uh, er gewoon draait. Ik ben zelfvoorzienend wat dat we zijn zelf ja. Wij zijn zelfvoorzienend, alhoewel wij li liever die generator uitlaten. Want het is al wel een hele milieu onvriendelijke manier ja, nee. om uh, stroom te maken. En uh, ja, terwijl iedereen lekker duurzaam bezig is en groene energie en dat soort dingen is, dan ja, zou eigenlijk iedere gemeente over een evenemententerrein moeten beschikken waar dus inderdaad dit allemaal op zit en ook die faciliteiten aanwezig zijn. En uh, ja, misschien is dat in de toekomst voor, uh, voor de gemeente Zandvoort toch iets om eens een keer over na te denken. Om een, gewoon een multifunctioneel terrein te creëren. Ja. Het liefst een beetje in of naast het centrum van de stad. Ja. Dat geeft ook veel meer sfeer. Want je kunt het, behalve kermissen, circussen, kun je er ook allerlei dorpsfeesten en dat soort dingen organiseren. Wat de gezelligheid in zo'n dorp als Zandvoort natuurlijk wel te goed is ja, komen. Wij zitten natuurlijk altijd met een probleem in het centrum, dat er ook gewoond wordt. En we hadden altijd de kermis in het centrum van het dorp, maar het was voor de omwonenden eigenlijk niet te doen. Nee, nou ja, een dus kermis in dat geval, nou ja, dat dreunt natuurlijk lavai. de hele dag door. Ja. En bij ons is het alleen maar tijdens de voorstellingen. Dus Muziek. Dat, de dat, dat nee, valt ook nog wel weer mee. Heeft u een orkestje? Ja. We hebben geen orkest, helaas ja. niet meer. We zouden, zo, we zouden het zo graag willen, want in dat circus bij ons, dat past echt zo'n klein signe. Ja, leuk. Ja, ja, ja, ja. Maar ja, Het is gewoon allemaal uh, onbetaalbaar geworden ja. en dat ja. is het hele punt. Uh, daarom hebben we dit jaar ook al iets minder transport mee en dat soort dingen. En ook om met minder mensen te werken. Dat betekent dat iedereen wel een twee, drie stappen harder moet. Ja. Maar dat is gewoon om het betaalbaar te houden, anders ja. kan het niet meer. Ja. En heeft u, uh, elk jaar kijkt u dan naar nieuwe artiesten of blijft ja. u gewoon ja. wel toch om het ja, een ja, beetje... Mochten wij volgend ja. jaar uh, weer misschien terugkomen in Zandvoort... dan uh, zullen mensen in ieder geval heel andere artiesten zien, andere dieren zien. We hebben altijd een heel nieuw programma. Elk jaar? Elk jaar... Elk jaar ja, een heel ja. nieuw programma. Is dat willen. moeilijk of krijgt u toch wel veel... Nee hoor, artiesten nee? zijn... Uh, ja, dat klinkt uh, lastig, maar dat is net zoals u een bruiloft wil gaan vieren. Dan belt u naar uh, een artiestenbureau en dan kunt u kiezen uit een bandje van, uh, van 50 euro of een bandje van 50.000 euro. En dat is met artiesten hetzelfde. Je hebt een paar van die agenten in Europa die, uh, oh, die, die bemiddelen in artiesten. Ja. En die artiesten die werken het ene jaar bij ons en dan volgend jaar weer bij een ander circus. Okay. En, ja. ja Die trekken ze ook heel Europa en de wereld rond. Ja, Ja, oké. Okay. En uh, wanneer uh, komen, uh, komt de tent deze kant op? Wanneer gaat u beginnen met uh, wij opbouwen? Hebben, wij hebben nog uh, zondagmiddag om twee uur een voorstelling in Vlaardingen. En daarna gaan we afbouwen en uh, gaan, de, gaan de transporten rijden. En dan is uh, dus het maandag aankomen en uh, dinsdag uh, voornamelijk gaat de tent omhoog. En dan woensdag zijn we helemaal klaar om het publiek uh, te ontvangen. Oké, okay. okay. dat gaat snel. Ik kan ja. nog even een vraagje uit het veld. Uh, we hadden net aangekondigd gratis kaarten. Mensen bellen dan nu naar de studio. Naam wordt genoteerd. Uh, waar kunnen ze die kaarten ophalen? Dat hoeft niet. Als u mij zorgt dat er een mailtje komt met de namen van de winnaars... dan uh, zorg ik dat er uh, zaterdag die lijst in de kassa hangt. Oké. Okay. En dan kunnen de mensen zich gewoon even melden aan de kassa... Ja. En dan doen we het op die manier. Dan hoeven we niet uh, allemaal mensen naar de studio te sturen om kaartjes nee, op te halen. Nee, dus nee, nee. nee is dat is en per ja. post versturen is ook weer lastig tegenwoordig. Want die post is ook niet zo snel nee, meer als dat ze zeggen. Dus in dit geval, is is de makkelijkste manier van ja, ja. werken. Ja, okay. ja, nou ja. Ja, ja, nog even voor alle duidelijkheid. We praten over de voorstelling van zaterdag 8 augustus om half acht s'avonds. Daar geldt uh, het aanbod voor. Voor de eerste bellers. Voor de eerste tien bellers. Oké, dat is duidelijk. Is er nog iets wat u ons ja, wil vertellen? Ja, natuurlijk wil ik nog wel het nodig hebben. Ja, het dus. ja, is zo snel de kans om op de radio wat te vertellen. Dus ja. ik wil als eerste even onze website noemen: dat is www.circusrenaissance.nl. Op die website kunt u al direct kaarten kopen. En als u die direct online koopt, krijgt u 5 euro korting. Dat zit automatisch daarin verwerkt. Okay. Verder verspreiden wij in Zandvoort, die liggen overal in winkels. En uh, die worden ook uh, voor een deel nog huis aan huis verspreid, flyers. En met die flyers krijgt u ook 5 euro korting. En dan is er nog de mogelijkheid om van de website een kortingsbon uit te printen. Die mag u uitprinten voor de hele straat. Dan maak u gewoon een gezellig <laughs> straatfeest op parking C van de circuit Zandvoort. Dat is ook allemaal mogelijk. Krijg je allemaal 5 euro korting. Mooi. En op die manier is het vrij eenvoudig om aan kaarten te komen. Oké. Okay. Oké. Okay. Leuk. Brengt ons dat uh, zo'n beetje tot het einde van, uh, van dit gesprek? U heeft gezegd wat u kwijt wilde. Wij weten wat we weten wilde. Ja, ik hoop uh, echt dat... Uh, ja, vroeger was... Uh, bedoel... Uh, ja, was Zandvoort echt wel een circusstad. En wij hopen dat het uh, gevoel weer terugkomt bij ja. de mensen. En dat ze allemaal uh, plezierig uitje hebben naar het circus. Ook die mensen die het hele seizoen hun eigen helemaal uh, rondom werken. En uh, het is een leuke onderbreking om eventjes met je kinderen naar het circus te gaan. Nou, zeker weten. En ze hebben allemaal nog, dus dan is het uh, en, uh, hè, toch En hopelijk leuk. is het niet al te mooi weer. Ja, wat ons betreft uh, ja, inderdaad mag het wel wat wieser en donker weer zijn. Want uh, dan is het gewoon meer publiek. Als... Na een paar dagen ja. strand het is het leuk mooie... om wat anders ja. te doen. Maar ja, daarvoor hebben we ook onze avondvoorstellingen. Dan is het altijd al wat minder. En die beginnen om half acht s'avonds. dus een knappe tijd. Netjes, ja. En uh, de voorstelling duurt niet al te lang. Dus even met kinderen die allemaal vakantie hebben, is dat, uh, dat moet uit. dat geen probleem zijn. Prima. En ze zijn ook nog op een leuke omgeving. Het circuit is altijd uh, interessant voor kinderen ook. Ja, ja, ja. Ik denk ja, dat ik van de, de week nog wel een keertje wel. met mijn hele 15-jarige oude kangoetje een rondje ga rijden. <laughs> <laughs> ja, ja, ja. Oké. Okay. Nou, dank u voor uw komst. En uh, u had het druk met uh, borden ophangen, Ja, poses, we zijn, uh, ik heb net uh, zojuist een aantal reclameborden geplaatst. Dus ik was al heel vroeg vanmorgen in Zandvoort. Ja. Ook omdat je, ja, veel zonnige dag, dus uh, er komen veel mensen. Dus we willen die borden zo snel mogelijk plaatsen. Want anders staan we overal het verkeer op te houden. Ja. En dat, uh, dat is ook niet de bedoeling. Okay. Dank u voor uw komst. En uh, toi toi toi hè. Straks. Okay. Hartelijk bedankt voor uw aandacht. Uh, en uh, de radioluisteraars uh, uh, van... Koop alsjeblieft een kaartje. En uh, ik heb Goed. net gezegd, via de website is het niet duur. Oké. Okay. Hartelijk Goed, wij gaan het eerste uur uit met de Kinks. Lola. I met her in the club down in -Hole, you drink champagne. And it tastes just like